Berbrandsen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg richting 4000. Verwacht wordt dat dat aantal nog verder zal oplopen. De beving veroorzaakt grote drukte op het internationale vliegveld bij de hoofdstad Kathmandu. Duizenden toeristen en andere buitenlanders willen het land uit, terwijl Nepalezen die in het buitenland wonen terugkeren. De drukte op het vliegveld komt niet alleen door de vele reizigers. Hulp vanuit het buitenland moet via diezelfde luchthaven het land binnenkomen. Het gaat dan om voedsel en medicijnen, maar ook om reddingsteams met speurhonden. In Pakistan zijn zeker 44 mensen omgekomen door een tornado. Tientallen mensen worden nog vermist. Het noodweer sloeg toe in het noordwesten van het land. Daken zijn van gebouwen geblazen en er zijn bomen en elektriciteitspalen omgewaaid. Ook zijn gebouwen ingestort. Het leger is naar het gebied gestuurd om te helpen bij het reddingswerk. Door het noodweer loopt ook de Pakistanse noodhulp aan Nepal vertraging op. In Rotterdam zijn drie mensen gered uit een brandend flatgebouw. De brandweer heeft ze met een ladderwagen in veiligheid gebracht. De brand in het complex aan het Schoonveld ontstond op de begane grond en is waarschijnlijk aangestoken. Drie appartementen zijn helemaal uitgebrand. Drie andere hebben rook- en waterschade. De brandweer onderzoekt wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. Bij de brand in Rotterdam raakten acht mensen lichtgewond. Ze hebben rook ingeademd.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 Zfm. ZFM Irak en zijn must moeten held liable voor deze krimen van abuus en destructie. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 25 jaar. Ik tussed het. Live. Sorry, about the music. Dit is 25 jaar. ZFM And you TV. Op kanaal 45. at the bottle.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 cherry tree oh. Big black horse on a cherry tree Woo-hoo ooh. Ooh, ooh. Now I won't come back Cause it's also so happy One for me